Politieke verslaggevers in Brussel kunnen bijna niet meer over hun wallen heen kijken. Al sinds gisteravond is er bijna een Brexit deal, maar keer op keer wordt een verlossende persconferentie uitgesteld. We are all waiting to see if we are finally at that moment. Brexit wouldn't be Brexit unless we were crashing through all of the final deadlines and timings. de onderhandelaars bij de Brexit gesprekken zijn het bijna over alles eens, maar er zou nog gepraat worden over vis over hoeveel haring en hoeveel makreel er straks waar en door wie gevangen mag worden. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt toch afgeteld naar het eind van het jaar. Het zou eigenlijk op het Museumplein zijn met veel vuurwerk, maar dat mocht niet omdat er te veel mensen op af zouden komen. En dus wordt het nu in een dicht stadion gedaan. Wij denken dat het hier dus veilig kan. Uh, je zult er van buiten ook niks van zien. Eigenlijk ook nauwelijks iets van horen. Maar op televisie ga je het uh, juist wel weer geweldig kunnen zien. Het is ook geen knallend vuurwerk, maar elektronisch vuurwerk. Buurrenner Fabio Jacobsen hoopt in maart weer mee te rijden in wedstrijden. En augustus viel die hard. In de Ronde van Polen hij werd een tijd in kunstmatig coma gehouden. Zegt nu dat hij zich weinig kan herinneren van dat moment. Inmiddels fiets Jacobs weer twee uur per dag en is er weer hoop op een rentree. Een record aantal mensen meldt gevaarlijke situaties met bestelbusjes van pakketbezorgers. Veilig Verkeer Nederland zegt tegen een vandaag dat er dit jaar al 1350 klachten binnen zijn gekomen. Door de sluiting van winkels is het super druk bij PostNL. De bezorgers rammen er elke dag 1,7 miljoen pakjes doorheen. Ja, zeker. Sommige mensen werken echt van, uh, van vroeg tot laat. En uh, sommige mensen, ja... Zoals ik weet haalt iedereen het wel, maar uh, het is wel op, uh, op de kantjes af. Kunt u nog meer uh, pakketjes kwijt in de bus? Nee, dat kregen niet. <lacht> Anders moet het echt het dak op met snowbinders en nou, dat gaat niet passen. Volgens Veilig Verkeer Nederland leidt de enorme drukte bij pakketbezorgers tot roekeloos rijgedrag. Nu heeft een bezorger twee minuten om een pakketje uit de bus te halen en af te leveren en dat moet ruimer, volgens VVM.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 Ook niet goed genoeg. Niet normaal maken wat niet normaal is. We moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Ja, daar zijn we dan, beste luisteraars. Op deze 24 december donderdag. Het is de avond voor kerstavond. De avond voor kerst. En daar zijn we dan met het programma 2020 onder controle. Goed dat je luistert. De komende vier uur neem ik jou mee. Door een bewogen jaar. 2020, zoals ik net al zei. Er is veel gebeurd, zoals we net al even hoorden, in de korte jingle van, uh, uh, van 30 seconden. En uh, natuurlijk de eerste twee uur heb ik mijn favoriete sidekick meegenomen. Uh, de, de, de, de september, oktober en november maanden gingen er even overheen. Maar na een geweldige zomer te hebben gepresenteerd ZFM Lunchroom, zijn we hier dan in de volle kerstscoreer in de studio. Lucy, welkom. Ja, dankjewel. Ja, jij ook weer welkom. Wat gezellig om weer met je samen te werken. Yeah, mooi. Ja, de, de, ja, die, die kerstmuts staat hartstikke leuk bij je. <laughs> uh, de, voor, voor de luisteraars thuis. Uh, je, je luistert natuurlijk via de weg dat je dat nu doet. Maar via www.zfmsantwoord.nl kun je de, via de webcam meekijken naar de uitzending. En dan zie je ook de volledige kerstsfeervolle ZFM studio. En die is supergezellig gezellig. Supergezellig. gezellig uh, Dat hebben onze collega's mooi gedaan. Zeker weten. Nou, wat gaan we dan eigenlijk doen de komende vier uur? De komende twee uur met jou dan in ieder geval. Uh, nou, we gaan even bespreken hoe wij 2020 hebben ervaren. We hebben het nog even kort over de kerstviering in de kerk. Want dat gaat natuurlijk ook dit jaar uh, anders. Uh, terwijl heel veel mensen daar juist altijd steun uithalen. Maar hoe gaat dat dan in, in 2020? En specifiek dan natuurlijk in Zandvoort. We wisselen lekker af met de lekkerste kerstmuziek... en gewoon mooie nummers die passen bij de tijd van het jaar. Om half 1 spelen we de eerste deel van de nieuwsquiz. Uh, en uh, dan ga ik jou even wat vragen stellen, Lucie, over, uh, over 2020. Okay. Dus ik ben benieuwd hoeveel, uh, hoeveel je er goed hoeveel hebt. Ik weet. En, uh, en als yeah. luisteraar thuis is dat natuurlijk ook leuk... om een beetje op de hoogte te blijven op uh, die manier. Uh, maar goed, uh, we, we, we hebben dan uh, nog muziek. We hebben ook het ultieme recept voor de kerst. Dat blijft nog even een verrassing... Uh, in het tweede uur, dus uh, tussen 1 en 2, uh, bespreken we nog veel meer wat 2020 te bieden had. En spreken we om half twee met de burgemeester, uh, met natuurlijk Zandvoort in de hoofdrol. Hoe heeft hij 2020 ervaren en hoe was dat voor Zandvoort? Natuurlijk ook uh, met een uh, korte blik op de toekomst op 2021. Dan even een korte aankondiging. Uur 3 en 4 staan volledig in het teken van jongeren in 2020. En uh, dan heb ik ook twee studiegenootjes en een van mijn beste vrienden gaan we... 2020 doornemen vanuit het perspectief van jongeren, dat hou ik nog even, wat we daar precies gaan doen, dat hou ik nog even voor uh, mezelf. Uh, maar in ieder geval welkom bij uh, 2020 onder controle en zoals beloofd de kersthits, die staan uh, gewoon klaar hoor. Hier is uh, allereerst Kelly Clarkson met Christmas Eve. Kelly Clarkson met Christmas Eve. En ja, op deze kerstavond, hoewel het nog geen avond is, is dat natuurlijk een hartstikke toepasselijk nummer om er even bij te pakken. Zo aan deze begin van de uitzending: 2020 onder controle, leuk dat je luistert. Maar uh, Lucy, dan ben ik toch eigenlijk wel heel benieuwd: uh, hoe heb jij 2020 eigenlijk een beetje onder controle gekregen? Of uh, hoe, hoe, hoe was dat in maart ineens, die omslag? Om even op te. Terug... kijken. was toch wel wennen. Ja. Want uh, je moet in één keer anderhalve meter uh, afstand houden. Uh, wel mondkapjes, geen mondkapjes. Uh, toiletrollen, hamsteren. Het was, heb, heb, uh, jij, heb jij daar ook aan meegedaan eigenlijk? Nee, het, uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee jij, jij was een van de verstandige klanten, zeg maar. Ja, ik bedoel, het ja. slaat nergens op. En uh, je zag nu toch ook wel weer met de tweede lockdown... dat mensen echt meer in huis haalden. Maar dat hamsteren, dat is er wel echt een beetje van af, denk ik. Dat is er een beetje vanaf, ja. ja. En ja, natuurlijk de Grand Prix die niet doorging. Dat was ja, want, een want, grote... want jij bent echt een uh, ja, doorgewinterde ja, fan van de Grand Prix. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, hoe hoe heb, ja, heb, je dan, uh, heb je dan toch nog een beetje genoten van de races die wel... Uh, ja, tuurlijk. We hebben wel met, uh, met twee of drie mensen samen gezeten... om te kijken de dagen dat het uitgezonden werd... Dus, we hebben toch wel genoten. En ik denk dat de buren ons ook wel gehoord hebben als Max weer gewonnen had. Ja, want uh, twee keer maar liefst inderdaad dit te uh, ja, ja. uh, Die komt straks misschien ook nog in de quiz ook voorbij uh, qua vragen. Dus uh, hartstikke leuk. Maar dan uh, op een gegeven moment hadden we dan natuurlijk ook de zomer. Hè? En ja. daar leek alles eigenlijk wel weer een beetje... dachten van, ja, dit, dit was het dan. Ja, ja maar dat was het dus niet. Het was sowieso veel te druk. En het ja. was toen nog lockdown. Ik heb toen op de Zeeweg ook gezien... Van jeutje, wat komt er allemaal ja, naar Zandvoort toe? En uh, de stranden, de parkeerplaatsen, alles was vol. En ja, we hebben een geweldige burgemeester. Dus die heeft gelijk uh, ingegrepen om dat allemaal weer een beetje ja. in goede banen ja, te leiden. Daar zullen we het straks in het volgende uur ook met hem uh, uitgebreid uh, over hebben, inderdaad. En uh, ja, wij hebben, 2020 was natuurlijk ook wel een beetje het jaar van ons duo. Want, ja. uh, want, we, want wij hebben het natuurlijk met uh, ZFM Bluenstroom vanaf juni... Uh, een beetje proberen een leuk weer. middagprogramma uh, ja, op te ja. zetten. En, uh, Jij daar ging hebben we... naar school, je moest er <laughs> nodig naar school. Ja, we moesten weer naar school. Uh, ja, ik dacht, uh, toen waren ze nog open, dan ga ik even naar school. Nee, <laughs> ik heb het hartstikke namens in op mijn studiejournalistiek. Uh, daar gaan we het straks uh, ook nog over hebben, maar dat is pas voor later in uh, deze uitzending. Uh, over dat uh, studeren, maar uh, even terug naar de radio-uitzendingen, de muziek. Toch altijd wel even altijd probeerde een soort muziek een bepaalde boodschap aan te geven. Heb jij veel aan muziek gehad deze tijd? Heb jij echt een nummer gehad dat je dacht. Daar heb ik nou echt uh, iets mee. Het hoeft niet per se één nummer te zijn, maar gewoon muziek in zijn algemeen. Bracht dat iets? Want ik weet dat um, je ik bijvoorbeeld. Vind het nummer uh, van uh, Maam, heel mooi. Ja. Dat uh, ze lacht, maar ze huilt. Ja. Ze huilt, maar ze lacht, of zoiets was het. Uh -huh. uh, het en het nummer van uh, Davina Michel. Ja, want jij bent natuurlijk heel erg fan van het programma Beste Zangers. Dus ja, de, de, ik vind die, het een uh, geweldig programma. Hele mooie nummers worden daar uh, ja. uh, gezongen en herzongen door anderen. Ja, ja die ik vind we een heel leuk programma. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, 2020 inderdaad het jaar dat we een beetje uh, ja, uh, van onze ja. gewoontes af moesten wijken eigenlijk. Hè? Want het was uh, ook geen handen meer schudden. Dat was eigenlijk heel normaal. Ik had ook mensen die ik de afgelopen tijd dan heb uh, ontmoet of leren kennen... Uh, die ben je dan toch altijd gewend om dan even een hand te geven. Maar dat ja, was dan toch heel anders. Nee, dat, heel, dat, dat uh, ging niet. persoonlijker. onpersoonlijker. Uh, alhoewel ik moet zeggen dat, uh, dat zoenen, dat drie zoenen geven. Dat, uh, daar ben uh, je blij mee. Daar ben ik blij mee. Een <laughs> hand geven vind ik, ja, dat is oké. Okay. En uh, je dierbare omheels is natuurlijk ook oké. Okay. Maar Zeker. Dat, dat gezoen drie keer, zo je het zes keer. Je <laughs> bent... Je bent dat, uh... het, het gaat steeds in het kwadraat, zeg maar. Ja, ja, wordt het dat, steeds meer. Uh... Dat hoeft bij mij allemaal niet. Nou goed, uh, in ieder geval hopelijk gaat 2021 ons uh, beter brengen. En uh, laten ja. we dat ook hopen voor iedereen die luistert. Want uh, daar zijn we wel een beetje aan toe, denk ik zo. Laten we hopen dat het coronavaccin, dat dat werkt. En dat het goed uitpakt. En, uh, Zeker. En dat we er vanaf zijn van de zomer. Zeker. Nou, uh, om in ieder geval wat vrolijkheid in de tent te brengen. Hebben we natuurlijk altijd de muziek die ons verder brengt. Hier is Gwen Stephanie met Jingle Bells. Het geweld van het coronavirus uh, bracht uh, 2020 ook veel mooie dingen mee. Zo uh, aan het begin van de coronacrisis heeft een team van studenten van de TU Delft... met de Operation Air in april, aan het begin van de coronacrisis dus... in een kort tijdsbestek een eenvoudig beademingsapparaat ontwikkeld. De Airzone, deze is makkelijk te produceren. En nagenoeg alle onderdelen komen uit Nederland zelf. Eind april hadden ze al zeker 80 apparaten gefabriceerd. Wat is dat toch mooi. Een geweldig voorbeeld van de innovatie...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 Take me to church. En uh, dat is wel even lekker toepasselijk. Want we gaan het namelijk even hebben over de kerk. Ja. En uh, dat, dat is natuurlijk uh, wel... Uh, veel mensen, zeker tijdens kerst, uh, hebben daar steun aan. Uh, dat is echt een onderdeel ja, van hun leven natuurlijk. Maar zeker tijdens kerst een, een mooi moment. Toch hebben de meeste katholieke kerken in Nederland in ieder geval besloten om uh, volledig... Geen kerstvieringen uh, te, geen, uh, te, te houden. Uh, en uh, ook de uh, Sint-Agatenkerk in Zandvoort dus niet. En de reguliere zondagsvieringen en vieringen op andere dagen... zijn er even min, tot uh, 24 januari. Tot 24 januari dan? Oké. De kerk is uh, voor zover alleen nog open voor uh, uitvaarten. En uh, ja, de, het was altijd zo leuk. Ik kan me dat nog herinneren van vroeger... dat je uh, naar de nachtmis ging, uh, kerstnacht... Ja, want, want jij je bent wel vanuit vaak je ging naar de kerk. Ja, ja, geloof ik Ja, Als kind ging ik daar uh, heel vaak naartoe. En dan was het heel spannend, want dan ging je naar uh, de kerk. Die was heel mooi versierd. Er stond een heel mooi groot kerstal En heel veel mooie uh, versieringen. En dan als dan de nachtdienst afgelopen was om een uur of één. Want het duurde ellenlang voor mijn beleving. Dan kwamen we thuis en dan was de tafel gedekt. Met uh, lekker brood en gezelligheid. En dan... Ja. Want ja, dan was... had je even geen besef van tijd meer eigenlijk. Nee, dat, dat was, was uh... zo spannend als kind. Dat ervaar je echt als iets heel speciaals. En, Jammer uh... dat het er niet, uh, niet is. Ook dit jaar niet. En uh, ja, de, de, de, dan ben je natuurlijk op een gegeven moment toch uh, bij die kerk dan uh, weggegaan. Dat heeft dan denk ik sowieso de reden. Maar mensen die er nu nog steeds uh, naar de kerk gaan. Uh, hoe denk je dat het voor hen is? Dat ze nu in dit jaar natuurlijk... Ik denk in, dat het voor dit, heel veel mensen heel lastig is. Dat, het, ja. dat ze toch dat kerstgevoel gaan missen. Want dat zijn ze zo gewend. Ja. Om dan met de kerst naar zo'n kerstmis uh, te gaan. Ja. Dat is toch iets heel speciaals. Ja, ja. Ik denk dat dat heel erg gemist gaat worden. Zeker. En uh, ja, je ziet dan in het nieuws natuurlijk uh, voorbij komen. Op misschien uh, zeer streng her hervormde of gereformeerd. Hoe je ja, dat, ik ik ja. ben er niet zo in thuis, nee. moet ik zeggen. Uh, dat daar toch nog mensen massaal naar de kerk gaan. Maar... Ik moet toch even zeggen tegen de luisteraar ook thuis. Dat zijn echt incidenten. En uh, laten we daarmee niet uh, uh, de kerk of het geloof makkelijk op de schop nemen. Want dat is natuurlijk veel nee, te simpel. Nee, nee ieder, ieder geloof. Uh, uh, het is inderdaad kwalijk te nemen. Want het is natuurlijk een beetje vreemd. Als je doet alsof er niks aan de hand is. En je zegt, uh, er is een opperwezen die alles... Uh, maar zouden ze niet kunnen, hoe heet dat, uh, streamen? Hoe heet ja, het? zeker. Dat wordt nu ook vaak gedaan. Dat, dat wilde ik nog even op aanvullen. Inderdaad, via het internet. Uh, er is volgens mij zo'n uh, verschillende sites... waar je dan uh, altijd de dienst zo en zo kan bijwonen. Dat is volgens mij ook al gedaan, uh, gewoon überhaupt. Maar dat heeft natuurlijk een vaart gekregen tijdens deze ja. coronacrisis. En, nou ja, de uh, ouderen onder ons die ja. zullen dat wel weer lastig vinden. Maar misschien hebben ze iemand die hun daarbij Hopelijk. kan ja, inderdaad. Uh, ondersteunen. Blijf ook zeker daarin naar elkaar omkijken natuurlijk, is dan altijd de oproep. Maar uh, ja, uh, kerst, uh, kerstviering in de kerk. Uh, hoe, hoe ga jij eigenlijk kerstvieren? Want dat zal niet in de kerk zijn, maar... Uh. Uh, ja, nou, dat, uh, dat wordt dan uh, dus heel beperkt met mijn eigen gezinnetje. Met uh, mijn man en mijn kind en mijn dochter, want de uh, zoon is er al. Dus het wordt een heel uh, kleine setting, maar ik hoop toch dat we het uh, een beetje gezellig kunnen houden. Zeker. En dat we het... Uh, ja, met veel spelletjes doen en ik hoop dat er uh, toch nog wat leuks is. Uh, dus, uh, ja, dus die Santa Claus komt zeker nog bij jou langs? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, nou dan gaan we even een nummer draaien. Ja. Een heerlijke cover van het nummer Santa Claus is Coming to Town. Van uh, de Jackson 5. En uh, ja, dat past natuurlijk ook wel een beetje in jouw straatje, Lucy. Ja, heerlijke muziek, toch? Want, zeker, wat, uh, zeker. Ja. Er, zijn, er zijn veel covers gemaakt in de kerstmuziekwereld. Maar uh, dit is dan altijd wel leuk. Uh, omdat, omdat die stemmen, ja dat, uh, dat houdt toch altijd wel iets uh, speciaals. En, vooral de kleine ventje erbij. Ja, inderdaad, <laughs> natuurlijk. <laughs> en uh, uh, nou ja, we gaan nu een beetje iets serieuzer doen. Of nu word je echt op de proef gesteld, Lucie. Oh, okay. Want we gaan namelijk tien vragen stellen oh, over 2020. Straks hebben we er nog tien. En dan zijn het in totaal twintig vragen over 2020. Maar goed, de eerste tien vragen, daar gaan we dan. Ja. Ik uh, doe even een uh, altijd een gezellige filler natuurlijk eronder. Dan kom je een beetje in de stemming. Nou... Uh, vraag 1. En de luisteraars thuis kunnen uiteraard ook gewoon voor de eer en de gezelligheid meedoen. Gewoon omdat het leuk is. En, uh. Welke gezondheidscampagne brak er in Nederland voor het eerst door in januari? En een tip. De naam van die campagne zit in de naam. Uh, oh, de, wacht. De... De naam je moet het wel, Ik he. moet het wel goed zeggen. Ja. De maand van de campagne zit in de naam van de campagne. Nu zeg ik het nog fout, maar in ieder geval. Ja, maar je begrijpt ik weet de vraag. Begrijp het is gaat wel goed Dry January. January. Dry January, en helemaal het, goed. Het, het idee is bij onze overburen in Groot-Brittannië uh, uh, ontstaan. Ja. En in 2013 voor het eerst gestart. En bij deze actie laten ook de Nederlandse, Nederlanders een maand lang al het alcohol staan. Ja. Of het gelukt is, weet ik niet. Weet jij daar iets nee, van? Ik, ik, ik heb niks uh, vernomen. Maar uh, zullen vast toen nog wel uitgebreide verjaardagen en alles en dat nog... Uh, wat ja, dat, vooral de... Ja. Ja. Maar, uh, inderdaad, toen alles nog kon. <laughs> toen, alles, toen alles nog kon in januari. Ja. Dus, ik heb mijn 18e verjaardag gewoon gevierd zoals het behoorde te, het te uh, Maar goed, Dry January inderdaad. En die actie is dan overgewaaid uit Engeland. Een keer geen Amerikanisering, zou ik willen zeggen. Maar goed, uh, dat is in ieder geval Engelse campagne. Dry January om aandacht te vragen. De gezondheidscampagne niet voor niks. Uh, om je alcoholgebruik wat te matigen. Nou, misschien een goed voor, uh, voornemen voor de uh, komende maand... Ja, en dat het niet ja. uit Amerika is gekomen is waarschijnlijk Trumps schuld. Die nee, daar ja, nee het, is, het, is, het is allemaal Trumps schuld. Nee, sorry. <laughs> uh, dan gaan we even door naar een vraagje ja, En dat is ook wel leuk voor de actieve Zandvoortse politiek betrokkenen. Uh, door wat voor een motie of amendement belandde het college van Zandvoort in een crisis en trad het uiteindelijk af? Nou, dat ja? was het amendement uh, uh, om de extra ontsluitingsweg. Die... Welke weg was dat ook weer? Want ik ja, die van, uh, van de boulevard naar, de, zeg maar, naar achter de tribune. Daar gaat het over Oké, okay. ja, ja, inderdaad. Het ging over een klein stukje asfalt, inderdaad. Ja, wat... En, uh, uh, daar, is, uh, daar is het college dus over gevallen, letterlijk. Dat het niet voor meer dan alleen de Formule 1... Uh, ja, en, uh, ...dagen te gebruiken. En die, die bestuurscrisis, uh, inderdaad. Het amendement werd ook mede ondersteund... door, leden, uh, door coalitiepartners. En ja, dat schuurt dan natuurlijk uh, altijd... Een, uh, dat kon dan niet langer door en in uh, april dit jaar uh, landde Zandvoort daardoor in een bestuurscrisis en kregen naast de coronacrisis dus nog een uh, extra werk bij. Ja. Uiteindelijk is in juni dan weer een uh, volledig nieuw college aangesteld. Vijf partijen maar liefst. En die zijn nu ondertussen bezig om Zandvoort uh, uh, beter te ontwikkelen samen met de gemeenteraad en alles altijd... weer op de rit te krijgen. Ja, zeker. Uh, Onder leiding van onze burgemeester, natuurlijk, om hem maar even te noemen. Uh, <laughs> Uh, welk ja. belangrijk, uh, opmerkelijk feit is er dit jaar naast de coronacrisis? En dan kijk ik even naar buiten en dan heb ik het natuurlijk over het weer. Dus welk feit uit 2020 is er naast de coronacrisis nog meer op opmerkelijk? Ja, dat is uh, het warmste jaar ooit gemeten. Hoe, hoe, hoe weet je dat allemaal? Ja, komt dat, dat weet ik. Dat, ik komt, ben... dat, komt dat misschien omdat je van de zomer elke keer het weerbericht voorlas? Ja, ja, ja, dat ja, klopt. Ja, ja. Zeker. Ja, ja, gemiddeld 11,7 graden was het dit jaar. Gelijk aan 2014, dus helemaal het warmste jaar was het niet. Echter, als de zachte temperaturen aanhouden, zal het gemiddeld iets hoger zijn. En ik zie vandaag ook weer de, uh, de zon schijnen. Dus, uh, nee, de temperaturen het is, uh, gaan niet nou echt naar beneden, misschien nee. het weekend. Het is wel nat, dus jammer. Maar goed, dan kunnen we nog even gezellig met z'n alle buiten staan. Of uh, ik weet niet. Uh, gewoon, uh, het is wel nee, leuk om maar... met z'n alle nee, Oh Nee, niet met z'n alle. Ik zeg het even met z'n nee. alle, maar dat is helemaal niet handig. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Dat is levensgevaarlijk. Deze moet je weten, vraag 4 Lucy. Hoeveel podiumplaatsen... En uh, de, de, deze, deze moet jij gewoon uit je hoofd eigenlijk weten. Ja. Haalde Max Verstappen dit jaar in de Grand Prix? Twee keer. En wat nee. voor overwinningen? Dat, dat, dat, dat was niet de vraag. Ja, dat is fout. <laughs> Oh, hoe, hoe, kon, hoe, kon je nu, hoe kon je hier nou op stuk lopen? Hoeveel podiumplaatsen haalde Max Verstappen oh. dit jaar? Dat zijn er natuurlijk Ach, veel meer. Hè? Elf. Ja, ik bestond, je vraag niet, begreep je vraag niet goed. Die ding. hoeveel overwinningen? Ja, hij, was, hij was expres ook wel een beetje. Hij was uh, elf ja. keer en waarvan twee keer... Uh, ja, Weet je ook nog waar die won dan? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd meer. Max. Nou, de laatste, de laatste. Abu Dhabi. Ja, tuurlijk. Ja, was... Ben je wel echt een fan, Lucien? Jawel, wel, ja. er gebeurt altijd zoveel ja. in zo'n race. Ja, inderdaad. Ik bedoel, Neem Grosjean met zijn vreselijke ongeluk. Dat, en daar uh, die heel goed uitgekomen dat, is. Dat, dat, dat en, beeld blijft ook bij ons uh, denk ik wel over van 2020. Ja. Maar goed, uh, uh, dan nog even terug naar een vraag. Ik weet niet of je een beetje van zingen houdt, maar hoe lang bestaat het Sandvoortse vrouwenkoor? En ik geef een tip. Het is in ieder geval voor, deze, voor 2000 is het begonnen. Iets langer nog. Maar hoeveel denk je ongeveer? Wat schat je? Ik schat ongeveer 32. Nee, twee, 32, ja, dat, dat, dat, dat zit wel in de buurt. Uh, het vrouwencor is uh, in 1985 begonnen en bestaat daarmee in dit jaar 35 jaar. Nou, het zat erg dichtbij. Uh, met 60 vrouwen maar liefst. Die, zou, okay. die zullen nu ook, denk ik wel, even natuurlijk uh, op een laag pitje staan. Want uh, ja, dat kan natuurlijk ook helaas niet doorgaan. Maar wel hun jubileum hopelijk nog enigszins kunnen vieren. Gefeliciteerd in ieder geval nog aan het Zandvoort Vrouwencor... met hun 35-jarig bestaan. En veel geluk natuurlijk voor komend jaar. En gewoon door blijven zingen. En gewoon, uh, gewoon in de anders, de... anders kom je een keer langs op ZFM. Even, uh, ja. zo, als dat weer kan, in de studio. Uh, niet met z'n zestigen natuurlijk, want zelfs daar is deze studio op nee, dit moment niet, te klein voor. Maar goed. Uh, vraag zes. Wat maakte de organisatie Jutters Geluk... en ik ben hier echt fan van van deze actie... voor vrolijke uiting in strijd tegen het plastic afval en de plastic soep? Misschien heb je hem al voorbij zien komen ik naast het Museum. Uh, ik heb hem gezien. Ik heb hem even bewonderd. Het is geweldig wat ze allemaal uh, gedaan hebben. Het is uh, het kasteel met plastic... Uh... King, Kingdom. Plastic ja. Kingdom. Ja. Is, nou, het is het helemaal is, goed. Dat hebben ze perfect. zo leuk gedaan. Ja, want, want dat waren dus allemaal... Uh, plastic afval van het strand, want het is er zeker na de zomer uh, veel gekomen. Zoals we net al even zeiden, de zomer was eigenlijk uh, alsof alles uh, weer een beetje normaal was. Dus ook de troep die je dan kon vinden, helaas. Uh, met het afval van wat het strand is geraapt de afgelopen jaren, moet ik daarbij zeggen. Dus het is wel een verzameling van meerdere periodes. Hebben ze dit ludieke project, het Plastic Kingdom, neergezet naast het Zandvoer En uh, ja, dat was de afgelopen maanden te zien. En ook mooi verlicht, dus dat het s avonds ook helemaal... Helemaal tot het ziet leven er kwam. Echt heel leuk uit. En, Hartstikke uh, mooi. Het viel mij op dat er heel veel als schepjes, emmertjes en dopjes ja. zaten. Dus, nou ja, uh, inderdaad, schepjes en zo. Dat is natuurlijk. Uh, het, het ziet er ook een beetje uit als een zandkasteel, maar hoewel dat niet van zand is, maar echt een beetje zo. Uh, ja, ja, het is heel leuk gedaan. Ja, inderdaad. En inderdaad, ja. een goede manier om aandacht te vragen voor de troep, troep, troep. Um, vraag 7. Deze is even weer voor de. Voor de voor de, voor de mensen die, die, die, die, die, zand, die in Zandvoort goed op de hoogte zijn. Welke woonstichting heeft de 2500 woningen overgenomen van de KEI? Die weet ik. Per 1 december jongsleden. Want ik denk dat je zelf ook uh, huurt bij ja, hen. Ja. Is uh, is overgegaan naar uh, prewonen. Nou, die zijn wel voorwonen denk ik zo. Ja. Ja, ze gaan er weer doen. Ja, ze We ja, gaan ja. het zien. Nou ja, in ieder, ieder geval, uh, ik, uh, ik wil niet onaardig zijn. Maar ik denk dat de bewoners blij zijn dat de KEI is overgenomen om weer een frisse start met nieuwe ja. inzichten... Uh, Zandvoort uh, beter te maken voor, de, voor de, de huisvesting natuurlijk. 2500 woningen worden er overgenomen. Uh, dat, dat, dat lees je dan toch even zo'n getal... en dan denk je 2500 woningen. Ja, dat, dat is, zijn uh, best veel. Dat is, dat is veel. Um, 8 januari? Oh, 8 januari. Vraag 8 wil ik zeggen. 8 januari, wat is dat nou weer? Oh, de vaccinatiedatum. Nee. Ja. Ja, oh, kan, ja, oh, ja daar ja. zit je mee. Vandaar, ja. Ja, ja. Uh, 1 januari, ga jij uh, de zee induiken? Echt niet. Nee? Nee, nee. nee. nee. Maar, maar uh, de, de, de sponsor van de nieuwjaarsduik... Ga kijken, ga je... die, die, die ik hier even niet ga noemen, maar de sponsor van het uh, nieuwjaarsduik... in samenwerking met de Stichting Nieuwjaarsduiken... heeft een alternatief geboden voor ook de Zandvoortse nieuwjaarsduik... maar eigenlijk overal in het land waar dat normaal werd gehouden. En wat is dat? want je kan nu een... Met een blik gevuld uh, met zeewater... allemaal tegelijk in de tuin of waar dan ook... dit over zich heen gooien. Ik vind het zo'n leuk initiatief. Ja, en het, en, en, en, en het gaat dan onder de titel Nieuwjaarsduik uit Blik. Hoe leuk is dat gevonden door onze ja, sponsor? En voor elk blik doneert de sponsor twee blikken ertsoep aan de voedselbank. Hartstikke mooi. Zeker. Ook dat nog even onder de aandacht brengen. Je ziet veel acties, ook van radiostations, supermarkten en uh, weet ik niet wat. Ja. voor en de, voedselbank. de sponsor is die bekende met dat... Uh, met, als je de reclame hoort, dan ken je dat uh, muziekje natuurlijk wel Ja, ja heerlijk. Ja, het is die hele bekende waar ook die mutsen altijd van uitgedeeld worden. Ja, inderdaad. Met de, na. Zeg maar de, de Hema's zouden ervoor open blijven, maar dan hebben ze hun eigen ja. borsten, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, <laughs> uh, okay. Het wordt een heel mooi verhaal. Het jongen. wordt een heel goed verhaal. Lekker rond. Uh, vraag 9. We zijn er bijna. Welke prijs heeft het nieuwe hdmz museum gewonnen op het US International Film and Video Award... Winners Festival. Deze moet je eigenlijk wel weten, want deze hebben we ook voorbij zien komen in een van onze lunchroom programma's. Ja, dat is een uh, zilverprijs voor de film Panorama Zandvoort. Daar hebben we inderdaad heel veel aandacht aan besteed. En deze film laat in uh, 360 projectie op spectaculaire wijze de geschiedenis van Zandvoort zien in een speciaal gebouwde ronde zaal. Ja. Ja, heb jij het gezien Ik moet zeggen dat ik hem niet heb gezien. Maar uh, ik moet wel even zeggen. Inderdaad, die geschiedenis van Zandvoort. Daar is de laatste dagen ook weer veel over gegaan. Moet gewoon onder aandacht komen. En als het gewoon ja. zo mooi in beeld kan gebracht... dan is het meer dan verdiend dat het hdmz met die prijs ervandoor is gegaan. Uh, t-, vraag 10, even een makkelijke. Uh, je ziet uh, wel eens op Facebook natuurlijk, Lucie. Uh, in in ja. maart ging uh, daar de Zandvoortse Facebookgroep nogal, nogal op los. Welke coronamaatregel maakt u zoveel los bij de Zandvoorters? Ja, de, dat de horeca moest sluiten. Ja, dat ja. ligt een beetje voor de hand. Ja, hè? En behalve de ambulante handel. Ja, dat uh, diep, diep triest voor heel veel horecabedrijven in uh, Zandvoort... wanneer uh, de, eigenlijk de drukste tijd van het jaar ja. is gewoon... Uh, ja. ja, en, de, en de, ja, ook de zomer natuurlijk konden ze weer even open... maar Genug. ja, nu ze weer dicht zijn ja. is het eigenlijk... Uh, daar komen we ook trist. zo meteen nog op terug. Ja, ja inderdaad. En destijds na een spoedberaad met de burgemeester zijn de vensters dus ook niet meer uitgereden vanaf de volgende dag. En ja, er stonden, er stonden mega rijen ook voor de viskramen in Zandvoort. Die beelden kunnen we allemaal nog wel voor ons halen. En op zaterdag, op zaterdag 21 maart moesten dan ook echt maatregelen worden genomen om dat een beetje... In toom houden. Nou, dat was hem dan. De nieuwste quiz. Je hebt hem goed afgelegd, uh, moet ik zeggen. Ja, ben ik geslaagd. Helemaal... We, we, we zijn geslaagd. Wasmachine, wasmachine. We gaan door voor de wasmachine. <laughs> um, uh, we gaan even door naar muziek. Want ook een artiest die uh, dit jaar iets te vieren had, is uh, Katy Perry. En dat uh, was naar aanleiding van dit nummer werd dat wel erg duidelijk. Vooral de videoclip. Nevermore White, want ze is namelijk dit jaar zwanger geworden. You love the hell out of me where we could be I've stood on the edge of love but never took the lead And you took my armor off and did it delicately And I let my guard down to show you it's underneath Thank God that you were man enough to come answer my mama's prayer. You asked the question, I said, yes, but I'm scared, cause I've never worn white, but I want But I really wanna try Katie Perry, gaan we even over naar mooi nieuws wat ons gisteren bereikte. Nou ja, eigenlijk wel, wel ontzettend mooi nieuws voor deze tijd van het jaar. Het Princef Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht koopt een robotarm waarmee kinderen met een tumor in de hersenstam beter kunnen worden behandeld. De arm helpt de neurochirurg om op een veilige manier tumorweefsel af te nemen voor onderzoek. En wat nou zo mooi is: de arm wordt betaald uit de opbrengst van de nagellakactie. Want in 2017 overleden Tijn, uh, misschien herken je dat wel, uh, luisteraar van de radio. De zesjarige Tijn leed zelf aan hersenstamkanker en groeide vier jaar geleden uit tot onze nagellakheld van Nederland. Hij haalde meer dan 2,5 miljoen euro op toen hij in 2016 bij 3FM Series Request in, BAA, uh, in Breda tegen betaling nagels van mensen ging lakken. Wat hartstikke mooi en dat is uh, dus nu echt in de praktijk gebracht.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 If I knew then what I know now, we were running on empty as the band takes its bow. Get your heads straight or get bent out of line, 'cause I'm missing the madness of the light that you shine. Oh, for the little heart oh. in this somehow.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 Aliment Heel van Smith and Burroughs. Wat maken zij toch prachtig muziek? Ja, ik kwam dit uh, nummer laatst tegen toen ik toevallig naar 3FM luisterde. Uh, onlangs begin deze week. En uh, ja, echt een prachtig nummer. Uh, ook het, het moment waar in die uitzending het op werd gedraaid. Uh, ja, gewoon je moet dit, dit nummer niet zomaar draaien, maar echt op een bepaald moment. En dat vond ik wel toepasselijk. Met gevoel. Bij die, uh, bij die, uh, ja, inderdaad, met gevoel. Dat zeg je goed, Lucie, uh, bij die mooie actie van onze nagellakheld. Uh, maar we gaan even over uh, naar het volgende. Want uh, ja, Lucy, wat eet jij eigenlijk altijd met kerst? Uh, nou, wij, uh, wij, wij vonduren eigenlijk. Of we doen uh, gourmetten. Het, uh, wat je eigenlijk standaard altijd wel al een beetje doet. Maar wat iedereen... Een, een beetje standaard, oké. Okay. En normaal gesproken zou ik uh, nu een uh, heel lekker uh, kerst... Uh, ja, inderdaad. Want uh, daar verheug uh, ik me uh, natuurlijk uh, al maanden uh, uh, en ja, weken. Maar uh, maar uh, <laughs> ik ga je een klein beetje teleurstellen, Omdat ik denk, ik vind... In deze tijden dat het allemaal uh, uh, zo moeilijk is voor de Zandvoortse horeca. Ja. Uh, normaal gesproken ga je in deze tijd ga je wat, ga je uit eten. Je reserveert een tafel met z'n allen. Uh, je doet gezellig, je gaat lekker uit eten. Uh, waarom dan niet gekeken naar de Zandvoortse horeca... Die, uh, waar je zegt van, hé, hey, uh, dat is leuk, dat is lekker, dat wil ik. Je bestelt het en je kan het of ophalen of het wordt zelfs gebracht... Uh, er zijn uh, horecagelegenheden die, uh, die komen alles brengen. Bestek, borden, de hele zante kraam wat je nodig hebt. die komen dat ook weer ophalen. Heb je ook geen awas. Uh, je hebt uh, ontbijtservices. Uh, je hebt lunchservices. Ik zou zeggen, om de Zandvoortse horeca een hart onderin te steken... Uh, kijk even daarop. Hartstikke de mooi. De horeca Zandvoort. Wat, er, wat ze allemaal te bieden hebben voor de kerst. Dat vind ik een hele mooie uh, oproep aan, uh, aan iedereen die luistert, uit Zandvoort of daarbuiten. Steun de horeca. Zeker nu, juist deze kerst, om hen ook nog een beetje een uh, warme dagen toe te brengen, toch? Ja. En uh, ja, ja dan, dan is de overgang misschien een beetje lastig. Maar uh, wat we natuurlijk traditioneel. Ik weet niet of je dat nummer nog ergens vaag in je receptenvakje. Uh, de, de ja, die ken ik. Ja, ja, ja kom maar op. Ja, kom maar. Dat, dat is deze. deze draai ik traditioneel is... in de zomer naar elk recept. Maar... Het is heb, een soort toetje, hè? Het is, het, is, ja, het, is, het is een soort toetje van het recept, Ja. Strawberries! Evening! Yeah. Nee, kijk, kijk, ik ga, ik ga deze natuurlijk niet draaien, Want hij heeft het over een summer evening en strawberries. Nou, die strawberries die zijn natuurlijk wel hartstikke lekker. Maar nee, deze is echt even genoeg gedraaid in 2020. Harry Styles met Waterman en Miljoenen keren gestreamd. En daarom dus wel even genoeg. We gaan echt even weer uh, naar een kersthit. Hier is het nummer Christmas Tree van uh, de Sec Brown Band met Sarah Baraï, mooie Franse naam uh, als ik het zo zie. For the sunlight, to come from the sea. We lay under cover shaded by the Christmas tree. We could stay forever, never leave this paradise. Ocean breeze to the rhythm of the tide. Tomorrow us too, nobody else will do, cause baby you're the only one for me, underneath the Christmas tree. Just like sugar on our skin most... Christmas Tree van de Zac Brown Band. Samen met uh, Saga Bareij. Ik moet het toch wel echt op een hele overdreven Franse manier uitspreken. Maar goed, dat was het nummer Christmas Tree in ieder geval. Een beetje in de stemming te blijven. En ja, dan precies volgens programmering, zoals de NS zou zeggen. zijn we dan aanbeland aan alweer het einde van het eerste wat uur 2020. Wat gaat het snel, hè? Wat gaat het snel, zeg. Maar hopelijk yeah. hebben we de touwtjes van 2020 al wat beter steviger in de handen gekregen. Uh, want ook de komende drie uur staat er uh, nog uh, genoeg uh, voor je te wachten op deze Radio radiostation ZFM Zandvoort. Kijk ook zeker gezellig mee via de webcam www.zfmsandvoort.nl De kerstmutsen zijn erbij gaan hangen op onze microfoons. Dat hebben ze helemaal zelf gedaan trouwens. <laughs> en uh, de, de, rest, uh, de rest van de studio is ook lekker in kerstsferen. Dus om dat extra gevoel te ja. krijgen. Hoewel mijn warme stemgeluid voor sommigen ook al uh, genoeg is uh, om dat maar even gezegd te hebben. Maar goed. Uh, twee, twee, <laughs> yeah, wat, zeg, wat zeg ik nou weer? <laughs> Waar gaat dit heen? Ja, het we moeten maar snel even overgaan naar zometeen dan het tweede uur van 2020 onder controle. We hebben het dan nog even over een opmerkelijke gebeurtenis in 2020. Uh, wij vertellen nog wat aan uh, jou als uh, luisteraar. En om half twee uh, is hier burgemeester David Molenburg in de studio. En met hem gaan we een uh, waardige terugblik geven op 2020. Met natuurlijk Zandvoort in de hoofdrol. Die splitsen we lekker in tweeën. Dat, uh, uh, om ook nog een beetje met uh, muziek af te wisselen. Maar dat wordt hartstikke mooi. Het laatste half uur uh, straks. En uh, uh, nog genoeg te wachten. Dus uh, ook in de tweede uur 20.20 20 onder controle. Ik verwijs je dan ook even naar uur drie en vier. Want ook daar staat weer genoeg te wachten. Natuurlijk gaan we het hebben met jongeren over het afgelopen jaar. Tot zometeen in de tweede uur. En dan gaan we nu toch een beetje ja, een hit draaien. zou ik dan bijna zeggen. Een uh, uh, stuk gedraaide hit. Een grijs gedraaide hit. Maar dat, dat mag wel. hè. Dat, dat, dat mag dan wel een beetje een als, keer. als uh, compensatie. Voor één Hier keer. is uh, het nummer uh, Christmas Lights van Coldplay. Het blijft ondanks alles een prachtig nummer. Hier is hij dan tot zo in het tweede uur. Christmas night. Another fight. Tears we cry. Okay